Boek 2 De Lapan Pulu De Lapan 88 Massalampau Kata Kerja Modal 2 Verleden Tijd van Modale Werkwoorden, deel 2 Verleden tijd van modale werkwoorden. 2. Anak lelaki saya tidak ingin bermain dengan boneka. Mijn zoon wilde niet met de pop spelen. Mijn zoon wilde niet met de pop spelen. Anak perempuan saya tidak ingin bermain dengan boneka. Bermain sepak bola. Mijn dochter wilde niet voetballen. Mijn dochter wilde niet voetballen. Istri saya tidak ingin bermain catur dengan saya. Mijn vrouw wilde niet met mij schaken. Mijn vrouw wilde niet met mij schaken. Anak-anak saya tidak ingin jalan-jalan. Mijn kinderen wilden geen wandeling maken. Mijn kinderen wilden geen wandeling maken. Mereka tidak ingin membersihkan kamar. Zij wilden de kamer niet opruimen. Zij wilden de kamer niet opruimen. Mereka tidak ingin Pergi tidur. Zij wilde niet naar bed gaan. Zij wilden niet naar bed gaan. Dia tidak boleh makan es krim. Hij mocht geen ijs eten. Hij mocht geen ijs eten. Dia tidak boleh makan coklat. Hij mocht geen chocolade eten. Hij mocht geen chocolade eten. Dia tidak boleh makan permen. Hij mocht geen snoepje eten. Hij mocht geen snoepje eten. Saya boleh mengharapkan sesuatu untuk diri saya. Ik mocht een wens doen. Ik mocht een wens doen. Saya boleh membeli sebuah baju. Ik mocht een jurk kopen. Ik mocht een jurk kopen. Saya boleh mengambil permen pralin. Ik mocht een bonbon nemen. Ik mocht een bonbon nemen. Bolehkah kamu merokok di pesawat? Mocht je in het vliegtuig roken? Mocht je in het vliegtuig roken? Bolehkah kamu minum bir di rumah sakit? Mocht je in het ziekenhuis bier drinken? Mocht je in het ziekenhuis bier drinken? Bolehkah kamu membawa anjing? gehotel Mocht je de hond meenemen in het hotel? Mocht je de hond meenemen in het hotel? Di masa liburan anak-anak boleh bermain lama di luar. In de vakantie mochten de kinderen lang buiten blijven. In de vakantie mochten de kinderen lang buiten blijven. Mereka boleh lama bermain di lapangan. Zij mochten lang op de binnenplaats spelen. Zij mochten lang op de binnenplaats spelen. Mereka boleh terjaga sampai larut malam. Zij mochten lang opblijven. Zij mochten lang opblijven.